CDA-kamerlid Bart van den Brink wordt voorgedragen als minister van Buitenlandse Zaken. Van den Brink is ook kandidaat vicepremier. Dat bevestigen bronnen na een bericht in De Telegraaf en het AD. Mirjam Sterk is voorgedragen als minister op langdurige zorg. Tom Berendsen op Buitenlandse Zaken. En Helene Herbert is beoogd CDA-minister op Economische Zaken. Het Amerikaanse ministerie van Defensie stuurt geen officieren meer naar masteropleidingen op de prestigieuze universiteit van Harvard.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 Het weer zonnige periode. In het noorden van het land blijft het bewolkt en grijs. Het is 4 tot 12 graden. Morgen is het vrij zonnig. In het westen een enkele bui. In het noorden is het bewolkt en ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Zfm Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Lou Band komt eraan, opname 1939, 1940. En uh, Johnny and Jones, die hoort u nu met een opname 1940. Lou de Lade Lichter, luistert u maar. La Loo da de lichter is de broef van flip de Flyer. Loo lichter is de race zware als nighter. licht laden en flip kijk uit Komt de politie flip die fly. en de baas komt steeds dichter. Maar loo de la lichter. Loo, loo, wat moeten nou toe? Denk toch aan je leven, moe. Flip, flip, flap, flap, flash, maar hou je broertje erbij. Je zegt daa daa doodle daa, ridididida da doodle da <muk password> Voor een rat geboren, dra naar raad niet horen en de de zei loe je wordt wordt steeds slechter. Als je je leven niet beter kan, krijg je een mooi gestreep pakje aan. en de boeien sloten dichter om Lou je Lichter. die die drip and, and the is bes oh mama try you jive on me la da la la la la la la la la la la la la la la la la Deze dagen hoor je klagen en wel duizend dingen vragen Maar doe niet zo zenuwachtig en hou je indrachtig De gevaren die we waren zullen Nederland wel sparen Geen fanatisme, hou oh je optimisme Elk die zuchtend slaakt, die sticht meer kwaad Want ons leger waakt en staat paraat Niets is er wat meer blijft of ringt. Het kokkie in de keuken zingt Radskug en bonen is het soldaten nee. Radskug en bonen, doe daar je maaltje maar mee. Vreed is ons streven, vrijheid van grenzen tot strand, Hollandse soldaten leven. Wij marcheren, die of we zitten te dineren. Als het eventjes kan leien, dan slaan wij aan het vrijen. Van de meisjes, kleine seisjes, hebben liefdesparadijsjes. Een en een laantje, s'avonds bij het maantje. Een soldaat vindt gauw een goed gehoor. Hij heeft bij zijn vrouw een streep ervoor. Zij weet een militair heeft moed. Het is een kerel goed doorvoed.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 het chique, magnifieke, overdreven, excentrieke. Haksaldeerd in doen en laten, dat haten, soldaten. Maar het ronde, boergezonde, echt oprecht en onomwonde. Blinken en verre is het militaire, die symbionen. Veentje in de kuk, in de rats en bonen weer terug. Zeg wat je eet, mijn beste vent. En ik zeg wie en wat je bent. Rat, kef en bonen is het soldaten diner. Rat, kef en bonen, doe dan je maaltje maar mee. Vrij is ons streven, vrijheid van grenzen tot strand. Hollandse soldaten leven.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 Amalia, ah, zo'n heerlijke zoen. Amalia, ah, doe dan je zieltje, is, is Dat moet je niet doen, Amalia. Ah, dat moet je niet doen. Amalia, heerlijke zoen. Amalia, doe je geen U hoorde een opname uit 1940. Het was Albert de Boer met dat moet je niet doen Amalia. En daarvoor een opname uit 1939. Het was Lou Bandy met de Ratskoets en Bonen. hem Zandvoort lokaal omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Alex de Haas. Is de artiestenaam van Alexander Nederveen. Geboren in Rotterdam. Op 24 juni 1896. En al daar overleden op 4 januari 1973. Hij was cabaretier en hield zich met name na zijn cabaret, cabaretcarrière. Bezig met de geschiedenis van de kleinkunst. En u hoort hem nu, Alex de Haas. Hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Luistert u maar. Al je buurt. Op het draait, Dan begint een nieuwe dag. En naarmate vader tijd de klokken wijker draait, moeten ieder aan de slag. Wanneer de dag begint, zorg voor een goed humeur. Dan komt de dokter nooit meer aan je deur. Zing een vrolijk liedje als je opstaat en wat wakker met gelach. Zing een vrolijk liedje als je dan heb je een goede dag En loop je oh, een trouwe wekker af Zeg dan niet oh, wat heb ik nog een mat Zing een rode liedje als je opstaat Want dan heb je een goede dag Zing de allerliefste slagers bij de Waterkraan In de douche, zelf of in het bad Zing desnoods het standaard nummer, laat de klok maar slaan. Maar je zingt, het weet niet wat. zo zolang je kunt, altijd je vrolijkheid. Je bent je stemming vol, benoeg weer kwijt. Zing een vrolijk liedje als je opstaat. En wat wakker met een lang. Zing een vrolijk liedje als je opstaat. Want dan heb je een wekker af. Zeg dan niet oh, wat heb ik nog een maf. Zing een goede liedje als je opstaat, want dan heb je een goeie dag. Als je eventjes je ogen naar de spiegel ringt, op het deel dat je zijn. Zorgen, rimpels, dan van je gezicht met een opgewekt refrein. Vries altijd koel, blij, zet alle zorg opzij. En heb je ooit verdriet? Denk aan dit lied. Zeg dan niet toe, wat heb nog een man? Zeg hem door een lietje als je opstaat, wat dan wel je Dan aan het begin, en als hij komt bij het refrain, dan vallen de anderen in. Dan voor mij. Sprookjes van geluk breken dikwijls teug. Leeft alleen de herinnering nog kort? Is sprookje verstoord voor jou en mij Laat ik dus verstandiger zijn Al doet dit ook pijn voor oh nee. Veel te vergeten, veel vergeten. Sprookje is voorbij. Tussen jou en mij. Laat ik dus verstandiger zijn. Al doet dit ook pijn voor mij. Ja, dat was muziek van Annie de Reuver. Het sprookje is voorbij.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 nou ja, natuurlijk. Als u het programma gemist heeft of u wilde toch nogmaals beluisteren, iedere zaterdag tussen 1 en 2 spira's wordt het programma nogmaals herhaald. En de muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kordrij. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En de volgende artiest is Auguste Laat. Geboren in Tilburg op 16 september 1882 en overleden in Tilburg op 14 februari 1966. Was een Nederlandse zanger en humorist. In het begin van de e eeuw ontwikkelde zich via het amateurtoneel en talentenjachten tot humorist. En samen met zijn stadgenoten Adrian van Ierland vormde hij een duo. En in 1910 maakte de Laat en van Ierland enkele plaatopnames. En vanaf 1911 ging hij solo verder. U hoort hem nu met een opname 1936. Hier is Auguste Laat met Alles gaat goed. Hallo, hoe gaat het de laatste dagen in ons klein dorpje, dus zeg geen school. De bode die men dat laat van vragen, antwoordt zijn burgemeester. Rust, mijn heer de burgemeester, alles gaat goed zoals het moet. We hadden gisteren enkel wat te kampen met een klein beetje tegenspoed. Alleen u geen zijn we verloren, u zal haar stem wel nooit meer horen. Maar verder zo, u zij alleen geboren, alles gaat goed. Geitje, ben ik verloren, die boodschap vind dit vreselijke lam. Toe bode, laat me nu vlug eens horen hoe op dat vijftal het zo kwam. Stel u gerust, mijn heer de burgemeester, alles gaat doen zoals het moet. De geitenstal ging gisteren op in vlammen, het was één vuur, één vond, één gloed.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 Doe boden, laat me nu vlug in zoren, waardoor dat ongeluk zo kwam. Stel u gerust, mijn heer de burgemeester, alles gaat goed zoals het moet. Alleen het raadhuis grenzen aan uw volk, was oorzaak van die tegens. maar De veldwachter heeft eerst gehikt. toen is hij in de rook gestip. Zijn vrouw op hetzelfde ogenblik kreeg een beroerte van de schrik. Het hele dorp in bittere nood zit aan de kant u van de sloot. U is nou burger, maar een keer van het afgebrande dorp, mijn heer. Wees weer gerust, mijn heer, de burgerbeester. Mijn Is als goed beland, helaas een discrediet. Er wordt de goals genoeg gemaakt, alleen door de onze niet. Wanneer het was zelfs speelt, dan kan de troeper zijn. En als het zo belamper gaat, dan wordt men langs de lijn. Wilkes, ilkes, waarom ging je heen? Vrijvers, waarom trok je aan je been? Timmermans, de harde, af voor rozen de loet. Jonge, jonge, jonge, jonge, heus, het gaat niet goed. Wij een beetje gebleven dat het om te vangen ging. Nu schop me nog alleen maar om de pink, ving, ving, ving. De beste sneeuwen strekken weg, want het is al gedaan. Als iemand lieren lieren zingt, wie zou zoiets weerstaan? Zo huilen boeren, kom met los voor deuren, Franse wijn. Al worden vol spaghetti en in Holland zink met wijn. Wilder, yes, wilder, yes. Timmermans de herder, appel rozenburg de bloed. Jongen, jonge, jongen, jongen, jongen, jongen huis het gaat die goed. Maar is de tijd gegeven dat de koning van de kind. Die is de nog alleen maar de vink, beef, beef. Dat de monster geldt, de voetbal wordt geregeerd. En dat de voetbal van binnen mag, trots alles goed floreert. Het is logisch dat de jongens gaan die wegen nu en dan. Niet iedereen heet Lenstra, dus klinkt in de stadion. Filmjes, filmjes, waarom wil je niet? De herder op voor Roosenburg te bloed. Jong, jong, jong, jong, is de zijn daar niet goed. Wij zijn echt gebleven, dat de boom Je zat de dag alleen maar op de winkel Geweven dat de kont een je zag al nog alleen maar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 Mij waarom kijk je me aan, want daardoor is mijn hart op iets van slag gegaan, kleine blonde Marianne, toe ga met mij aan de bank. Mijn wat? Jettie Kantoor met het origineel kleine blonde Mariandel En die is natuurlijk in uh, eind jaren 80, begin jaren 90 opnieuw uh, gemaakt. Als een feestnummer. Maar dit was het origineel van Bob Scholten en uh, Jettie Kantoor. En daarvoor hoorde u Bob Scholten met Wilkes, Wilkes. Waarom ging je heen? Zie je CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaatsen Zandvoort. De volgende formatie is een bekend zangtrio uit de jaren 50, 60 en 70. Het is het cocktailtrio. En het bracht populaire Nederlandstalige liedjes te horen. In 1951 de Aad van Gein, Tony Moore en Karel Alberts het cocktailtrio. Het Vlooiecircus Circus werd een hit in 1965. Andere succesvolle nummers zijn Kangaroo, moet ik zeggen. Kangaroo, badje 4, de man die het bier uitvond. Karawaska, grote beer, de hele wereld alleen voor ons. Dat was een cover van uh, Chuck Berry, hè? Compositie van uh, No Particular Place to Go... En uh, grote hit, wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? En u hoort ze nu het cocktailtrio met de man in de maan. Ik vraag aan de man in de maan. Zag je mijn meisjes soms Ik wacht al zo lang hier op het plein, Waar zal mijn meisje met meisje kunnen zijn? Daarom vraag ik, was de man in de maan? Zag je mijn meisjes soms Ik wacht al zo lang. Hier op het plein, waar zal mijn meisje toch zijn? Er is maar één waaraan ik denk, waaraan ik al mijn liefde schenk. Ik zie haar elke week. Maar nu word ik werkelijk bang, want ik sta hier al zo lang. En raak geheel van streek. Ik vraag aan de man in de maan, Zag je mijn meisje soms staan? Ik wacht al zo lang, hier op het plein. Waar zou mesje, meisje met meisje kunnen zijn? Daarom vraag ik, het beste man in de maan, zag je met meisjes opstaan? Ik wacht al zo lang hier op mijn pijn, waar zou mesje meisje toch zijn? Ik heb van alles reeds gegist, misschien heeft ze de bus gemist, dat gaat steeds door mijn hoofd.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 Pas om mijn meisje toser.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 Verkeer. We gaan naar buiten met dit weer Wist je dat de zon, Je al zo heerlijk warm kon Hoor je die leuke melodie Tirila, tirili Kijk hoe het de bloeiend staat Waarin je ook gaat oh, oh, oh, oh. Ga eens extra vroeg op pad Of vlucht vandaag nu eens de stad. Was en zeker vind je fijn En zing verheugd van dit rem. Zonlicht stralen Zonlicht is heus niet duur nee die ademhalen Hier in de vrije natuur La la la la la la ja. Vlucht in Zuid-Stadsverkeer En ga naar buiten met het weer Wist je dat de zon, Je al zo heerlijk warm kon Hoor je die leuke melodie tiri la, kijk hoe Kijk goed, goed waarin je ook gaat. Oh, oh, oh, oh. Ga eens extra vroeg op wat voor vlucht vandaag, nu eens de stad.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 Kijk eens naar mijn edeldalie, naar de knoppen in mijn faxi. Ja, zie me ze ringen, nou ik heb ze wit en paars. Maar vergeet me, vergeet me nietjes niet, kijk met een is even tussen het riet. Want in mijn slootje, daar woont het echt paars, stekel Dit alles maakt me nooit vervelen. Wat ben ik de mensen moe. dan kruip ik heel gauw in mijn schuld en vlucht ik naar mijn villa toe, op mijn eigen volkstuin, bij mijn zo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 En ze had ook een duo, duo Scholten. En dat deze met van hetzelfde, het Doe Je Schoenen Aan Lucy. Luistert u maar. We kregen plotseling in ons pletje in de hoofdstad. Een leuk nichtje op bezoek. Ergens van het platteland, maar leuk gekleed. Over hartjes en zo'n nieuw vloek. Gingen natuurlijk met haar de stad te Zalden van moeheid bijna te zwijgen. Maar het nietje bleef dit, Dus toen keken we opzij. En van starre ontzetting zongen wij toen allebei. Doe je schoenen aan Lucie. Zo kan je hier niet lopen. Doe je je schoenen aan, Lucie, ga anders niet kopen Zie je niet hoe iets na naar je tenen vuurt Lucie, blijf bij ons een beetje uit de vuur. je schoenen aan, Lucie, we lopen ons te schamen je schoenen aan, Lucie, zoiets doet toch geen frame. want Althans zijn je schoenen, drie maanden te klein Als je mooi wilt zijn, dan lijkt je dik als pijn. Lucie, stop nou met die grappen, weet je dat we heel goed snappen, dat dat alles in jouw dorp en straat Maar je loopt hier midden in de kal van straat. Doe je schoenen naar had altijd vrand een beetje spoed Want je blanke voetjes worden hier zo zwart van trok Niet zo eigenwijs nou, straks heb je spijt Doe je schoenen naar Lucy, deze grond te meid de politie ging naar zich mee bemoeien Een bekeuring, greeg ze aan een nieuw loeprok Omdat, volgens die agent het is geen grap Ze ik dat ongezonde aandacht trok Lucie, zijn man, moet je mij daarvoor bekeuren Dat kan alleen kees van donder gebeuren Maar ga mij hier zo door in het kuisje Nederland Zingt er ieder beslist volgend jaar aan stille stand Doe je schoenen aan Lucie, zo kan je hier niet lopen Doe je schoenen aan Lucie. ga anders nieuwe kopen Zie je niet hoe ieder na je tenen vuurt Lucie blijft bij ons een beetje uit de buurt. Hoe je schoenen aan Lucie? We lopen nog te schamen. Hoe je schoenen aan Lucie? Zo doet je toch geen dame? Want al zijn je schoenen prima te bekleed. Als je mooi wilt zijn, dan leid je dik voor spijt. Lucie, stop van met die grappen. Weet je, dat we heel goed snappen. Dat dat alles in jouw dorp best gaat. Maar je loopt hiermee binnen. Doe je schoenen aan, Lussie, als het kan een beetje spoed. Want je voetjes worden hier, zo zwart als roet. Niet zo erg aan die straks heb je spleet. Doe je schoenen aan, Lussie, wees zo grond gemerkt. Verleef de tijd van de leer.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 Er kwam een Polonaise, dat werd een hele toer Ze zongen net en gingen door de vloer hey, hey, was zoals er in geen jaren daar was geweest hey, hey, ze zongen net en gingen door de vloer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 En daarvoor een opname in 1950, ook van Edi Christiani... met Hiep Hiep Hoera, dat was een feest. En tot zover ook deze aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard zometeen ZFM Jazz. En als u het programma gemist heeft... iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan als we het redden. Frank van Schijk, opname 1943 Amsterdam. Maar eerst hoort u ensemble vrij en blij met de Kuierlatten... Ik wens je nog een hele fijne zondag. Zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En misschien tot volgende week. En anders tot een andere keer. En ik bedank nog even core, draaier Voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En dan nu het ensemble vrij en brei. Nee ensemble vrij en blij met de Kuierlatte. Het wordt tijd voor een bak koffie. Fijne zondag, tot ziens. Als de zon schijnt door de ruiten en het ochtend klokje luidt, schieten we vlucht in de kleren en we trekken erop uit. Met een knap zak goed vervuld, De wereld zingt Vlinders kussen onder kussen, teer het hart van maar griet. Koren goud door zonnebloed brengt al buigend om zijn groet. Zelfs de varkens knorren blijf wanneer ons je trekt voorbij.